Die attributen maakten hem tot een volstrekt ongevaarlijke, bijna aardig man die gewoon te leeg of te weinig strebel was om hem voorbij te lopen. Kom! Kom kom eens hier. Is dat hem? Ja. Wat heeft hij als een poot? We denken dat ze aangereden is. Kan dat niet gespalkt worden? En volgens de dierenarts is er niets meer aan te doen. Kom eens hier, kom eens, kom eens hier, Wam. Hoe, hoe heet hij? Wampie. <laughs> Naar de roman van den uit. Nee hoor, zo heette onze hond vroeger. Oh. Hij zat in een hol, onder de struiken. He? Kom eens hier, kom eens. He? Kom eens hier, Wam. Maar nou heeft hij gelukkig een vaste baan. <lacht> nee, we hebben er een hond bij. Waar? Hiernaast. Nee, maar... Hij doet niks. Oh, Chitske, doet hij echt niet? Nee, hoor. Hij blaft alleen maar. Zou ze nu echt geen problemen geven met de bezoekers?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 Ik meen zelfs dat het er twee zijn. Er zijn er twee. Moeten die besten eigenlijk niet trekken? Hou duiven trekken niet. Ze zijn standvogels. En die duiven waar ze in Frankrijk op schieten dan? Dat weet ik niet. Dat wou ik maar zeggen.